In Den Haag is een man opgepakt die een camera van een journalist zou hebben vernield. De journalist van Novum Nieuws filmde afgelopen zondag de anti-IS-demonstratie in de Schilderswijk. Hij werd belaagd door een groepje mannen en één van hen vernielde de camera. De man van 29 werd vanochtend opgepakt en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De drie mannen die vorig jaar betrokken waren bij de diefstal van de kampioenschaal van Pek Zwolle zijn veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur. De schaal die PEC twee jaar geleden veroverde in de eerste divisie, werd in november vorig jaar gestolen. En twee weken later werd de trofee tijdens een programma van RTV Oost teruggebracht. De verdachten, die supporter zijn van de rivaliserende club Go Ahead Eagles, zeggen dat het een ludieke actie was. Alleen de rechter is daar niet van overtuigd. Het weer steeds meer buien met kans op onweer en hagel. Het is zo'n 20 graden. In het weekend blijft het wisselvallig. Het is dan zo'n 19 graden. Dit, was... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Meer en Blarikum 3 kilometer. De andere kant op tussen Naarden en knooppunt Muidenberg 3. A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt De Nieuwe Meer 3. A20 vanuit Gouda bij Rotterdam Centrum 3. En de A27 Utrecht naar Breda bij Lexmond 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Trouwen voor de seks, dat vind ik net zoiets als een Boeing 747 kopen voor de gratis pinda's. Okay. Ja. Dat, is, uh, dat is het leger ingaan om op de kapper te besparen. Natuurlijk is het toch niet heel veel meer dan een dure manier om je was te laten doen, zeg maar zelf. Het liep dat wijf tenminste de hele dag uit te leggen dat een koopje ook geld kost. Een koopje iets is dat ze niet nodig had voor een prijs die ze niet kon weerstaan. Maar ja, hielp allemaal niks, jongen. Kijk, weet je wat het is met die getrouwde vrouwen? Het zijn net condo's. Ze zitten vaker in je portemonnee dan om je lul. Hè? Ik dacht wel eens bij mij, ik kan beter 50 euro op mijn lul laten tatoeëren. En dan zie mijn geld tenminste nog eens groeien, terwijl zij er met de VK aan zit. Ja. ja, kijk, wat... Uh,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 Nou, uh, de buurman, die zoen zijn vrouw tenminste iedere ochtend gedacht voordat hij naar zijn werk gaat. Uh, waarom doe jij dat nou? Het is, ik zeg, man, ik ken dat helemaal wijf niet eens. Uh... Ja. Nou, het is nog één keer voorgekomen dat ze me thuis opwachten. Had ze zogenaamd wat spannends aangetrokken. Nou, zegt ze, Tony, bind me maar lekker vast. Doe precies wat je zin in hebt. En ben ik va vastgebonden, ben ik gaan golven. Ja. Ja. Om te golven zoals ik het doe, heb je heel veel ballen nodig. Dat kan ik je wel vertellen. Toen zegt ze de volgende ochtend als jij nou niks aan je erectieprobleem doet, dan ga ik bij je weg. Nou, probleem opgelost. Ja. Geweldigheid, Ton hoorde je met de moppettapper uit de wereld draait door. Welkom terug bij CFM Lunch met nu de Bengals. Het kwam geluid uit je mol. Ja, je was toch eng, niet hè? aan het meezingen, hè? Ja, ik was heerlijk aan het meezingen. Ja, dat hoorde ik al. Ik was er al bang voor. Ja, ja heel nou, leuk Gelukkig stonden de microfoons dicht. Ja, heel goed, je <laughs> hoorde de Bengals en de Eternal Flame. Welkom terug bij CFM Dunst. We zijn er nog een uh, uur lang en uh, in dit uur onder meer de volgende onderwerpen. We gaan om... Uh... Nou, over een paar minuten gaan we al Joop van Nes bellen. Ja, naar het volgende plaatje. Ja, naar het volgende plaatje. Kijken wat er dit weekend allemaal in en om Zandvoort te doen is. Om half twee gaan we kijken uh, naar het regio-nieuws. Of er nog spannende dingen bij zijn gekomen. Of dat het ja, gelukkig niks gebeurd is. Dat zo kan je het ook maar zeggen. Nou, ik weet het al. En straks hoort u het ook. En uh, een hoop muziek van Rob natuurlijk. Ja, en het, en het weerbericht natuurlijk ah, ook ja, toch? Ja. Het Niet weerbericht van onze eigen weerman Lex, Lex van te Hoorn. Zometeen zo meteen de weekendagenda met Joop van Nes junior. Ja, hier <laughs> is deze uit de jaren 80. We gaan lekker meedoen met Cindy Loper. Hier is Kulz, oh, Just wanna Fun. Have fun. Maar ze te keren hoor, die meisjes. Yo, de, de jaren 80, de single van Cindy Loper en Girls Just One Er Van. Het is tijd voor de weekendagenda. Nieuws uit Zandvoort. Razende reporter, Joop Van Es, Junior. Ja, en daar is hij dan, Joop Van Es, Junior. Ja. Goedemiddag, welkom. Ja, goedemiddag, heren en, en luisteraars. Een fijn dingetje, Rob. Vertel. Een missetje. Een missetje. Oh? Op vrijdag hebben wij een, een jingle van uh, Angela. De agenda! Oh ja. jeetje, dat meen je niet. Ja, die heb ik hier ook op de computer, maar ik denk dat is hem niet. <laughs> Oh. Blind te mogen, echt waar. Echt goed, waar. Uh, Wil je die horen of niet? Uh, uh, Ga ik nee, je niet nog het even zijn, uh, <laughs> Wat er twee keer gaat gebeuren, gebeuren is gewoon ook nieuws. Nou, uh, we beginnen eigenlijk uh, met vandaag. Uh, ja, dat is misschien een beetje laat. Maar vanochtend om, uh, om 11 uur is bij uh, Talassa. de volgende etappe van de, de Beach Clean Tour. Ge uh, begonnen. Uh, je weet dat ik uh, niet van... Uh, Engelstalige tekst uh, houdt in het Nederlands. Want het is gewoon een uh, schoonmaakdag of weet ik veel wat. Maar goed, het is wel begonnen. En het is um, eigenlijk een beetje uniek, want... Uh uh, er hadden zich van tevoren 120 mensen aangemeld. Oh. En dat is nogal een beetje. En dan rekent men altijd over een mannetje of 30 tot 40... die nog even langs kan nuttelen van, ook, uh, we gaan ook even meedoen. En dan had je dus op een gegeven moment, en dat was een vrij breed strand... want uh, de, de, de, de, het water was aan het afgaan... heb je één linie vanaf de taluds, dus vanaf de, de terrassen zeg maar, tot aan zee. Die gaan dan het hele strand langs. Dan zullen ze op Zandvoort niet zo gekvelden het, uh, uh, ophalen. Gisteren daarentegen begon het bij Langevelder Slag. Nou, vanaf Langevelder Slag naar Zandvoort heb je eerst een stuk niks. Dan heb je nog een stukje niks. Dan heb je een stukje naakstand. En dan krijg je pas uh, het strand. En die eerste twee stukjes niks, dat wordt nooit schoongemaakt. Dat wordt niet geraapt, dat wordt niet uh, gereinigd. Dat, uh, dat, dat gebeurt gewoon niet. En uh, daar heeft men dus gisteren, de hele dag... 380 kilo rommel opgehaald. Zo Dat is nogal wat. Ja, 380 kilo. En ik geef ik je te doen. En het is van alles nog wat. Van, van, van hout tot netten en van plastic tot. Uh, ja, voornamelijk plastic eigenlijk. Dat noem maar op. En uh, ja, men wil dus van de stichting Noordzee hier uh, rugbreid aan uh, geven. Want uh, de, de, de, de zeeën die worden eigenlijk verstopt door uh, afval van plastic. En dat heeft ook weer weerslag op, op de vissen en op de, de, de zoogdieren die in, in zeeleven. Um, overigens, gisteren hebben ze ook nog een huiler aangetroffen op het uh, Zuidstrand. Dat is zo'n verdwaald uh, jong uh, zeehondje. Uh, uh, had ik voelde de dingen heette. En um, dat, die hebben zich dus gered. Vandaag gingen ze dus vanaf uh, Talassa naar uh, IJmuiden. En uh, ja, ik ben reuze benieuwd wat ze daar vandaan uh, ophalen. Want laten we eerlijk zijn, vanaf uh, Parnassia wordt er ook weer niet meer schoongemaakt. Dan krijg je ook weer een hoop vuil. En ik weet van mensen die regelmatig op de Zuidpier vissen, dat tussen die rotsblok op de Zuidpier het een grote bende is. Echt troep. Maar dat is niet alleen van troep die uit zee komt en, en de plastic en dat soort zaken. Maar ook vissers laten daar bijvoorbeeld patanossus achter en stukken lijn. En dat is ook weer verschrikkelijk voor de beesten. Vogels kunnen daarin verstrikken raken. Die gaan dood. En dat soort zaken allemaal. Laten we daar nog met z'n allen even zuinig op zijn. Want ja, het is toch ja, de toekomst. Laten we eerlijk zijn. Goed, dat was mijn pleidooi in ieder geval. Dan vanavond hebben wij uh, uh, twee dingen. Uh, het, enige het ene is religieus en de ander is uh, heel erg vrolijk. Uh, afgelopen week is er bij Biesclub 10 een groepje van uh, uh, 19 kinderen, nou dat vind ik een behoorlijke groep eigenlijk, bezig geweest met uh, het, uh, de zomeruitvoering uh, van uh, uh, theaterschool Het Nest. Daar hebben ze voor geoefend in het bijgebouw van, van, van bischop 10. En vanavond is die uh, uitvoering. Die is om kwart over zeven. Is gratis toegankelijk. Ga daar eens kijken. En kijk dan met name wat die kinderen daar leren. Dat is ongelooflijk. Ook om, nou, niet ook om zeven uur. Maar om zeven uur begint dan ook de inwijding van de nieuwe Maria achter de Agatha-kerk. Uh, men vond dat... Uh, ...nodig om daar een stilteplek te creëren. Dat is in de vorm van een, een, een gemetselde grot geworden... Uh, ik heb een, jaar, uh, jaar, een week of twee, drie geleden heb ik daar nog een artikeltje van gemaakt. Omdat daar een, een, uh, een ontheemde. Ja, nee, mag ik het niet noemen? Ik heb geen idee. Uh, uh, een thuisloze, laat ik het zo zeggen. Die lag daar te slapen. Heel erg rustig, lekker droog. En dat wordt dus een plek om uh, ja, uh, je gedachten de vrije gang te laten gaan. Ga eens kijken op dat kerk of prachtig mooi kerk of overigens. En die, die NIS die is, uh, die wordt vanavond uh, feestelijk geopend. Dan hebben wij morgen, uh, ja, morgen hebben wij uh, paling roken en uh, ook nog makreelroken. roken. Uh, oude, zand voor zand, mag er tenminste niet het paling, want die komt natuurlijk meer uit het IJsselmeer vandaan. Maar uh, Jan Giespens, die gaat bij uh, Café Bluis op de Burenweg, gaat hij zijn beroemde paling weer fabriceren. Dat doet hij vanaf uh, een uurtje of twaalf, uh, één. Nou, en uh, ga er eens kijken, dat is hartstikke leuk. Heel interessant hoe dat gedaan wordt. En dan kan je ook vanaf vijf uh, uur één paling kopen. Want ze zeggen terecht, van ja als iemand uh, uh, gewoon twee uh, kilo paling wil hebben, daar hebben we niet genoeg voor. Je kan Kopen en dan is het klaar. En het is wat, wat die Giesbissen doet, dat is geweldig. Dat is zo ontzettend lekker een paling. Vanavond om, uh, morgenavond om vijf uur ...kan je die kopen bij Café Bluis op de Burenweg. En dan hebben we uh, ook nog in de middag hebben we dan dat uh, makreel roken. ...en dat is uh, een, een, een ja, nieuw evenement uh, geïnitieerd... ...door een eenks aantal mensen die met vis te maken hebben. Ben Zonneveld heeft het georganiseerd. Uh, om, ik meen om half twaalf worden de rooktonnen... ...en het zijn echte tonnen, worden opgezet. Ze willen dus per se niet dat mensen een eigen uh, rook... Uh, ...ja, hoe zal ik zeggen, een fornuisje meenemen. Zo'n tafelmodel, dat wil men niet. Je moet echt grote uh, tonnen hebben. Je krijgt per deelnemer uh, tien makrelen... Vijf moeten er weer ingeleverd worden. Twee zijn voor de keuring van de jury. En de andere drie worden na afloop van het festijn. En dat is zo rond een uur of vijf, kwart over vijf. Worden die aan het publiek verkocht. En dat uh, gaat naar een goed doel, een Sandwich Goed Doel. En een van de juryleden is uiteraard, hoe kan het ook anders? Jaap Kroon. Uh, die ook uh, dit evenement uh, sponsort. Uh, hij heeft nog een geheim jurylid. Uh, ik kan alleen zeggen dat het een man is die uh, in de wereld van uh, visrokerijen en heel groot is. Uh, ga daar kijken, koop een visje en geniet van het product. Joop, jij weet ook alles, hè? Dus jij weet wel wie dat is? Ja, Ja, dat weet vermoed wel. ik al. <laughs> Nog even over dat uh, makreel uh, roken. Even complimenten ja. voor, uh, voor de tekening van Hans van Pelt in de Zalvoertse Krood. Ja, ik, ja, vond, ik vond hem leuk, hoor. Echt. Ja, maar Hans is toch vaak heel erg scherp. Echt waar. Niet altijd, maar ja. Ja, hij informeert ook uh, wat hij moet doen. En dan gaan wij hem dus uh, um, dingetjes voeren. En uh, hij laat zijn fantasie. En die is heel breed. Laat hij daarop los. En dit was een uitstekende cartoon. Zeker weten erop. Mag ik naar morgen? Ja, ja, natuurlijk. Oh, nee, nee, nee. Ik blijf nog even bij, morgen, uh, bij zaterdag. Want dan begint er... Uh, rond een uur of twaalf is de start van uh, de luchterduinenrace En dat uh, heette in het verleden het rondje Remeiland. Het is een race georganiseerd door de Sanderse Watersportvereniging die in het verleden uh, echt ging over uh, lange lijn vanaf Zandvoort naar Katwijk, zee in, uh, rond uh, het oude Remeiland, waar vroeger de televisie vandaan kwam. Ik weet niet of jij dat kent of gekend hebt. Ik in ieder geval wel. En, en dan terug naar Zandvoort. Dat is in het een, een, een, een race van vijftig kilometer. En het is nogal What? Want als je tegen de wind in moet, moet je veel meer kilometers maken. En dat komt dus uit ja, vaak op 60, 70, misschien wel 80 kilometer. En die, wordt, die is dus nu, uh, uh, heeft een andere naam gekregen. Uh, het remeiland is door waterstaat, Rijkswaterstaat is dat afgebroken. Er zat een, uh, een laboratorium in uh, voor, voor het meten van windrichting, zeestroming dat soort zaken allemaal. Dat hebben ze weggehaald. En uh, toen werd het uh, de race om de NAM22. NAM22, dat is een boei. Ter hoogte van Kortwijk en dan iets van 5 kilometer de zee in. Dat is ook niet meer. Men ligt een, een, een, een, een boot neer. En de luchtduinen geïnitieerd, uiteraard, ja, ik kan er helaas iets aan doen... ...door Eneco in verband met het Luchte Duinen, um, uh, Windmolenpark. Um, en dat is dan de nieuwe race. En ja, uh, de start is spectaculair, echt waar. Het ligt natuurlijk ook aan de wind die we hebben. We hebben veel wind, dan komen er veel boten. Hebben we hebben weinig wind, dan komen er weinig boten. En dat is de eerste dag van de Zandvoorsche Tweedaagse. Zondag, dan zijn het uh, vaak uh, korte races. Die starten bij de watersportvereniging. En die gaan dan vaak een olympische uh, parcours varen. Dat is heel speciaal. Dat heeft met windrichtingen te maken. En dat soort dingen allemaal. Fijne weet ik daar niet van. Maar in ieder geval, die starts zijn heel spectaculair. Veel katamaras, Want het gaat over een katemarras race, was ik even vergeten te zeggen. Zowel uh, op de zaterdag als op de zondag. En dat is heel spectaculair. Als er veel wind staat, gaan die dingen snoeihard. Dat wil je echt niet weten. Dat hebben wij ook nog um, uh, zondag vanaf 11 uur en dat is dan bij uh, Beach Club Safari, of Safari Beach Club moet ik volgens mij zeggen. En dat is het Fair Food Festival. Georganiseerd door de uh, um uh, een Zandvoordse dame. Die het hart op de goede plaats heeft. En die wil gewoon mensen bewust maken. Van het feit dat er ook heel veel rommel tussen ons eigen voedsel zit. Zij heeft een heleboel mensen bij elkaar gehaald. Die met dit soort pijltjes hakken. Er komen uh, uh, food uh, trucks, zoals ze dat noemen. Dat zijn. Uh, ja, uh, busjes, zeg maar. Waar je iets te eten kan halen. En die zijn bijna allemaal uh, he heel erg. Uh, uh, ...scherp op hetgene dat ze verkopen. De, de drankjes die zijn allemaal uh, heel erg... Uh, ...ja, hoe moet ik het noemen? Zeg het eens... Je weet het niet. <lacht> Laat me niet uh, ja, uh, heel erg goed voor mensen. Beter dan de normale drankjes die wij hebben. Er dus zal bijvoorbeeld op het hele festival draai, geen geraffineerde suiker te vinden zijn. Dat schijnt een van de grootste gifsoorten te zijn die de mensheid bedreigt. Uh, je kan beter natuurlijke zoetstoffen gebruiken als je het al wilt. En dat, uh, dat wordt daar dan gebruikt. Het begint om, uh, om 11 uur. en Het hele festival met, met heel veel live optredens van allerlei artiesten. Uh, dat duurt tot uh, 9 uur zondagavond. Uh, en dan ga ik nog even kijken of we nog iets maandag hebben. Uh, ja, maar dat is niet fijn. Nou, aardig weekend voor de wochten. Zo, ik. dat denk ik ook, uh, Joop. Weer uh, bijna kwartier uh, de evenementen die uh, dit weekend uh, gaan plaatsvinden. Dus uh, ja. voldoende, dacht ik zo. Je bent er nog één vergeten ja. ook trouwens, maar maakt niet uit hoor. Nou, wat markt. ik dan? De hippiemarkt. Zeg maar hier. Ja. Dus uh, op, uh, morgen wordt er een hippiemarkt uh, georganiseerd bij uh, Strampa View Storm begint om 11 uur en iedereen is van harte welkom. Nou, voor dit alle hippies. Is helemaal nieuw voor mij. Helemaal nieuw. Nou, bij deze. Dat hebben wij dus nooit te horen gekregen. Nou ja, blind in mijn ogen, al zeg ik je niet. Dat wil ik nog wel even Komen melden? de dinsdag begint de cyclus van de, de raadsvergadering weer. De eerste vergadering komende dinsdag, de gemeenteraad informatie. Acht uur, raadhuis. ...ook te beluisteren via uh, de gemeentelijke website. En ik weet niet of dat hoe dat tegenwoordig met CFM zit. En CFM weet, uh, natuurlijk, jazeker. Ja, nou dan, nou dan, helemaal goed. Nou dan. Ja, maar het, uh, het schema is zeg maar een klein beetje omgegooid, hè? Dus we hebben nog maar één nog uh, raadsvergadering. Nee, nee, nee, nee, nee, nog niet, Rob. Dat, daar wordt pas komende dinsdag over gesproken... Dat is een voorstel vanuit, uh, uh, uh, uh, uh, ik denk het presidium, weet ik niet helemaal zeker, kan ook een college zijn. Daar moet nog over besloten worden. Men wil dus in ieder geval weer terug naar drie commissievergaderingen en één gemeenteraadsvergadering. Wij willen graag die commissievergaderingen gelijk laten lopen met de omliggende gemeenten. Alleen wij blijven, en ik dank de Heer op mijn blote knieën dat dat zo is, de gemeenteraad, dus echt het beslissende uh, orgaan, blijven wij op de dinsdag houden, Anders kunnen wij dat niet meenemen op de donderdag in de Nieuwe Krant. Um, de, ik heb het niet um, uh, voor zelf bij ze, maar ze hebben het gelukkig, denk ik, zelf allemaal uh, meegekregen. En uh, wij zijn blij als Zandertse Krant. En ik denk ook uh, als CFM dat het, uh, de, de gemeenteraadsvergadering in ieder geval op de dinsdag blijft. Zeker, maar nu ik je toch uh, aan de telefoon heb voor uh, aankomende ja. dinsdag... is het de, de informatieavond of de besluitvormingsavond? Nee, informatie. Ze beginnen weer met een nieuwe cyclus. Dus dan krijg je eerst um, de, de commissie waarin ook de bijzondere raadsleden, buitengewone raadsleden, moet ik zeggen, aanwezig mogen zijn en een woordje mogen doen. En daar wordt dus, uh, dus genotuleerd. En dan krijgen wij, um, dat kan ik ook uh, eventjes heel rap opzoeken, uiteraard. Dan krijgen we, denk ik, volgende week op dinsdag, krijgen we uh, de. de uh, hoe heet het? Uh, um, debat en, uh, en besluitvorming. En inderdaad, ik zie dat hier staan, het is op de 26e uh, uh, gemeenteraad uh, uh, debat en besluitvorming. En dat is dan aan de hand van de, uh, de uitkomsten van de gemeenteraad informatie. Dus dan weten we dus of de nieuwe cyclus inderdaad uh, gestart gaat worden. En hoe dat allemaal, want we krijgen dan ook nieuwe namen. Het is bizar, sommige woordslijsten. Maar um, dan wordt het bekendgemaakt. Oké, okay, even voor de luisteraars. Die gaan wij uitzenden bij CFM. Dus niet aankomende ja, dinsdag, maar die werkt erop. Juist, dat vermoedde ik al, want uh, de gemeenteraad informatie is eigenlijk al alleen maar uh, informatieverschaffing uh, naar de raadsleden en van de raadsleden naar het college. Meer niet, er wordt niks besloten. Uh, iedereen mag zijn zegje doen, ook uh, mensen die op de tribune zitten, die uh, mogen uh, uh, inspreken. Wel even melden bij de Griffie en uh, ja, dan komt het goed. Job, mag je hartelijk danken en een heel fijn weekend is gelijk. Genieten van en tot aankomende maandag bij Sanford Lunch. Ja. Bij Ruud, denk ik aan. Ja, en Osla. Zeker. Tot dan. Dag. Okay. Hoi. Shakira, Nacho, salsa, sombrero, gato, negro, mojito, to blame Emily DeVore, sorry, met Only teardrops. Ja, jouw voor de wij even in de uitzending. Heel even. Uh, vandaar dat je ietsje later bent met het regionieuws. Ja, klopt, zeven minuten later om precies te zijn. Zeven minuten over half twee. Gaan we kijken wat er allemaal nog meer in de regio gebeurd is. Nou, dit is wel heel ver in de regio, want dit gaat over de Europa zelfs. Vind ik ook regio. Want door zowel terugkerende als vertrekkende vakantiegangers... wordt het aankomend weekend weer druk op de Europese vakantieroutes... In Frankrijk staan de meeste files richting het zuiden. Vooral op zaterdagmorgen, dus wordt het ernstig druk. Op de volgende wegen is de kans op de file het grootste. Op de A7 van Lyon naar Orange, de A8 en de A9. Nou, uh, Duitsland, bij onze oosterburen, wordt het door de terugkerende vakantieverkeer. En de werkzaamheden al daar ook druk op de wegen. Vooral op de A1 van de Deense grens naar Bremen is de kans op file heel groot. Nou, Ga je nou dit weekend weg of kom je juist terug en zit je via de... Apple via de website te luisteren. Kijk dan even op de site van de ANWB. In de duinen bij bloemendaal zee is vanochtend een explosief aangetroffen. De politie en de EOD, oftewel de explosieve opruimingsdienst... zijn ter plaatse om het voorwerp te bekijken. Het betreft uiteindelijk een kleine granaat uit de Tweede Wereldoorlog... en de EOD heeft de granaat onschadelijk gemaakt. Na wordt naar hennep. Gisterochtend heeft de politie per toeval een hennepkwekerij ontdekt... in een woning op de Heining in Zwanenburg... Bij de politie was een melding binnengekomen dat een persoon onwel was geworden op de burgemeester van Alvastraat in Zandvoort. Daar troffen ze een dronken 16-jarige jongen aan. De jongen kon niet meer op zijn benen staan en na een controle door de ambulance besloten de agenten om de tiener naar huis te brengen. Bij de woning aangekomen vermoeden de agenten dat er mogelijk een hennepkwekerij aanwezig zou zijn. Ze hoorden gezoem en roken een sterke henneplucht. Bij nader onderzoek bleek er inderdaad een in werking zijnde hennepkwekerij met 145 planten aanwezig te zijn. En al daar is een 19-jarige bewoner aangehouden en meegenomen voor verhoor. Een wielrenner is woensdagmiddag in botsing gekomen met een auto. Een ongeval, het ongeval vond rond half vier plaats op de Zandvoortenweg... ter hoogte van de Koerduinweg in Aardehout. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het letsel van de wielrenner... minder ernstig te zijn dan in eerste instantie werd gedacht. De wielrenner is onderzocht door een ambulancebroeder... en kon daarna zijn weg weer vervolgen. Nou, we kijken naar het Zandvoortse. Niet iedere gemeente verdient aan parkeren. Papendrecht legt er 24,70 euro per inwoner, zelfs flink op toe. In Almere en Nieuwegein gaan ze er ook op achteruit, met respectievelijk 15,40 euro en 12 euro per persoon. Voor de gemeente Valkenburg, Zandvoort, Noordwijk en Bergen is de stallen van auto's wel een goudmijn. Het beste kostenbatenplaatje wordt in Valkenburg aan de Gul opgemaakt, waar per inwoner maar liefst 110 euro binnenkomt. Na aftrek van alle kosten ziet de Limburgse stad een bedrag van ongeveer 77,90 euro in de gemeentekas vloeien. Naar Zandvoort volgt ze heel dichtbij met 74,70 euro. Het grootste jazzfestival van Europa, Haarlem Jazz and More, is weer van start gegaan.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 Dit jaar zullen artiesten zoals Van Velze, Eva Simons en niemand minder dan Alita Adams optreden. Kortom, een swingend en jazzy event, wat je niet mag missen. Vandaag begint het op het podium op de Grote Markt om vijf uur. En de komende tien dagen in Amsterdam weer op het podium. Ja, weer een podium, maar dan voor klassieke muziek. De 17e editie van het Grachtenfestival wordt vrijdagavond geopend door de Amsterdamse cultuurwethouder... In totaal zijn er zo'n 250 concerten te zien op ruim 90 verschillende en vaak bijzondere plekken. Het evenement trekt jaarlijks 10.000 bezoekers... en heeft als doel mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met klassieke muziek. Nou, speciale locaties kiezen ze voor. Dit keer bijvoorbeeld een optreden in het Brughuisje van maar liefst 17 vierkante meter. In de metrostation staat iemand en in de toekomstige Noord-Zuidlijn... Uh, metrostation van de toekomstige Noord-Zuidlijn moet ik zeggen... En in de fietstunnel in de aanbouw onder het Centraal Station. Nou, om in de muziek te blijven gaan, gaan we de feestweek van Beverwijk. De jaarlijkse feestweek belooft een groot spektakel weer te gaan worden. Met vijf dagen kermis, korte baandraverij en een wieleronde. En gezellige muziek op diverse podia's. Zoals op de Breestraat en de Meerplein. En we gaan kijken wat er vanavond te doen is. Vanavond om half negen. Op de Breestraat is de Ruud band met medewerking van Jacques Kloes. De beste jaren 60 en 70 muziek uh, uh, zal de toetsen virtueus Ruud Jansen naar voren brengen. En zal laten zien dat het tijdloos is en nog steeds volle zalen trekt. Nou, de band wordt net als in de afgelopen twee jaar uitgebreid met gastzanger Jacques Cloes. Hij was in de jaren 70 de zanger van de legendarische Dizzy Man's Band. En bracht daarna ook als solozanger diverse platen uit. En op de Meerpleinpodium om half negen begint de Bullis Blues Band. Tot zover het nieuws. Oké, okay, wil je op de hoogte blijven van de nieuwtjes uit Zandvoort? Download hem dan nu he, op je telefoon. De CFM-app. Te vinden in de diverse stores onder ZFM Zandvoort. Word je op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort? En natuurlijk het CFM-nieuws. En dan is het nu tijd voor het weerbericht verzorgd door Lex van Hoorn... uitgesproken door collega Maurice Mulder. Dat klopt Lex, Dankjewel daarvoor. Vandaag trekt er een buienstoring over de regio... behorend bij een lage drukgebied wat hangt boven Scandinavië. Daardoor is het overwegend bewolkt en komt het tot flinke buien... en daarna, daarbij is hagel en onweer mogelijk. De zwakke westelijke wind draait naar noordwesten en neemt toe... naar matig in de polder en naar vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt de... Stijgt tussen de buien door naar maximaal 19 graden. Nou gaan kijken wat het betekent voor het zandvortsen. Vandaag in de ochtend waren de opklaringen. In de middag is de kans op een bui met een zwakke tot matige noordwestenwind. En de maximaal temperatuur ligt rond de 20 graden. Zaterdag zijn een periode met zon- en wolkenvelden. Met kans op een bui, matig noordwest tot westenwind. En het kwik zal niet hoger komen dan 19 graden. Op zondag hebben we veel bewolking met geregeld buien krachtig tot harde zuidwestenwind met een kracht van 6 tot 7. En de maximumtemperatuur temperatuur ligt dan rond de 18 graden. Dat was het weer. Zie het en voor. En voor meer weer kijk je op www.meteopagina.nl We moedigen amici di tutti zijn de jongens van vandaag. We zijn de jongens van vandaag. We zijn de jongens van vandaag. We zijn de jongens van vandaag. We Anche se il domani ci fa un po' paura finché qualcosa cambierà finché nessuno ci darà oh un altro commence un mondo diverso dove crescere i nostri pensi Con i giorni professioneel e in mente un'illusione, ambitie. siamo fatti così, guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo un mondo meno duro, finché qualcosa cambierà. is jou gedraaid voor een tweetal collega's. Allebei helemaal gek van Eros Ramazotti. Maar hij heeft al verkering hoor. Dus jammer, jammer. Dat gaat hem niet worden. Je promessa. Speciaal voor uh, Willem en voor Albert-Jan. Allebei gek van die muziek, ja. Willem van Dezen zet ze ook steeds op Facebook. Zie je ook die berichten of niet? Ja, ja, ja die kom ja, ik ja, ja. ook uh, tegen nou, CFM Sanford heeft ook een eigen Facebookpagina. Zoek op ZFM Sanford en like onze Facebookpagina. ZANG Sierven Software hoorde je de zingen van Frans Gal. Ja, jammer dat die muziek een klein beetje afkraakt, Mo. Ja, nee, wat het was. Een stagiair, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, was ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, de ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, je ja, ja, je fijn weekend. En ja, geldt ook voor alle luisteraars. Heel fijn weekend en morgen zijn ja, ja, ik en misschien Maurice ja, ja, ja, ook ja, ja, ja, ja, ja, en Salvo het Lunch is er aankomende maandag weer met Ruud en Angela. Nogmaals bedankt voor het luisteren en Owen Pol is de laatste voor twee uur. Dag!